11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Zonder hulp van NOC NSF probeert het waterpolo-team toch naar de Olympische Spelen te gaan. Zometeen in de gids.fm. Nu het NOS-journaal met Dorald Meegens. Bij de brand van vanochtend in Veenoord in Drenthe is een doden gevallen. Verder zijn er twee gewonden. Brand ontstond in een fabriek waar onder hoge temperatuur... een beschermende laag zink wordt aangebracht op staal. Daarbij ging vanochtend iets mis, waardoor er iets ontplofte en brand ontstond. Er kwam veel rook vrij, die richting A37 trok. Weg was daarom even afgesloten. Volgens de brandweer zijn bij de brand in Veenoord... geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De Nederlandse export is in augustus toegenomen met 2,5 procent. Daarmee ligt de groei wat hoger dan in de drie maanden daarvoor. Totaal werd er voor 33,4 miljard euro uitgevoerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de omstandigheden voor de export de afgelopen maanden gunstiger geworden. De import nam af met ruim 8 procent. Dat is de grootste daling sinds november 2009. Het aantal tienermoeders in Nederland blijft dalen. Vorig jaar kregen 2200 meisjes jonger dan 20 jaar een baby, zo meldt het CBS. Het aantal tienermoeders in Nederland daalt al ruim 40 jaar. In Europa hebben alleen Zwitserland en Denemarken lagere cijfers. Er zijn in Nederland onderling wel grote verschillen. Turkse of Marokkaanse meisjes hebben nog minder tiener zwangerschappen dan Nederlandse meisjes. Maar de meisjes uit het Caribisch gebied, met de herkomst, daar is het aantal nog veel hoger. Daar liggen de aantallen wel vier of vijf keer zo hoog als van autochtone Nederlandse meisjes. De Brabantse politie heeft een hoofdagent ontslagen vanwege een zedendelict. De man van 53 werd vorig jaar december op non-actief gesteld vanwege een verdenking. Hij is nu ontslagen na een intern onderzoek. Er is ook een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de man. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. De politie wil niet zeggen of de ontslagen hoofdagent is aangehouden. en ook niet om wat voor zedendelict het gaat. In België is zaterdag een Somaliër opgepakt. die mogelijk de leider was van de piratenbende. die in 2009 het Belgische schip Pompeji kaapte. De man heet Mohamed Abdi Hassan en hij zou miljoenen hebben verdiend met piraterij. Hij werd aangehouden op vliegveld Zaventem. Het is dus onduidelijk wat zijn reisdoel was. Het weer bewolkt, plaatselijk wat regen of motregen, vooral in het westen. Het oosten maakt de meeste kans op wat zon. Tegen de avond dan gaat het geleidelijk overal weer regenen. Het wordt vandaag 11 tot 14 graden. Morgen verspreid over het land buien, soms met onweer. Maar er is ook wat zon. Het wordt dan 12 of 13 graden. En woensdag blijft het tot de avond droog. Het staat nog stil op de weg. Waar? John Bakker. Op de A27 vanuit Breda naar Gorken bij Werkendam over 2 kilometer. En op de A59 zie Os in beide richtingen bij Heusden 3 kilometer heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Moeten we bang zijn voor de killerwesp. Dat zo meteen. Serious Request bereikt in december maar liefst 84% van alle Nederlanders... via radio, tv en internet. Nu ben je vast aan het rekenen hoeveel Nederlanders dat zijn. Meer dan 12 miljoen! En dan bereikt de top 2000 ook nog eens driekwart van Nederland via tv, radio en internet. Dat zijn 10,6 miljoen mensen. Kortom, in december bereik je met je campagne een miljoenenpubliek bij de publieke omroep. Ster versterkt je bereik. Meer weten? Kijk op ster.nl. In het dorp Waila in Niger was schoon water een groot probleem. De dichtstbijzijnde put was 7 kilometer ver. Wilde ganzen hielp de bewoners bij het aanleggen van een waterput...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 Para. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurder. Goedemorgen, hij wil er heel ver voor gaan. Ons coach waterpolo Robin van Galen. Hij wil er heel ver voor gaan om een budget te vergaren... dat deelname aan de Olympische Spelen mogelijk maakt. NOC en NSF draaiden de geldkraan dicht... maar hij vindt dat zijn mannenwaterpolieteam toch echt in Tokio of Rio thuis hoort. Maar hoe krijg je dat budget? En hoe smeet je ooit weer in een succesvol team... alle dat van de vrouwen van 2008 bij elkaar? Rob van Galen komt het zo vertellen. Samen met de econoom Arnoud Boot... bekijkt het politiek forum Midweek Den Haag het herfstakkoord. Zit er nog enige lijn in of is het echt voor elk wat wils? En het was de tijd van zitkuilen, de, de mini-jurk, de opkomst van de Beatles en I Have a Dream. De 60s natuurlijk. En daarover is vanaf dit weekend in het Gorkums Museum een tentoonstelling te zien. Wij lopen er rond. En voor een blik in het hedendaagse, in de wereld van nu, in de kraamkamer van zinderende activiteiten, Surf naar de in Spanje is de Aziatische wesp gesignaleerd. Deze grote wespensoort is niet bijzonder agressief tegen mensen... maar hij vormt wel een gevaar voor de bijen. En dan gaat het al jaren slecht met de bijenstand... en dat is weer slecht nieuws voor onze voedselvoorziening. En dit nieuws bracht mij op de gedachte... de waar? killerwesp, ik herhaal, de killerwesp... is de aanslag voor bijen in Europa. Waar of niet waar? Niet waar. Aan de telefoon Marcel Dieke, hij is hoogleraar entomologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Dag meneer Dikke. we hoeven ons dus geen zorgen te maken. Dat heb ik niet gezegd, maar ik uh, ben het niet eens met de stelling in de zin dat we nu zeker weten dat deze uh, hoornaar het is geen wesp, het is eigenlijk een hele grote versie van een wesp dat hij geen kwaad kan. Maar daar weten we eigenlijk heel weinig van. Um, het is trouwens niet uh, heel erg nieuw dat, dat hij in Spanje is... want hij is al in 2010 in Spanje gesignaleerd. Maar die berichten die komen nu kennelijk uh, ook de media in. Um, het is een, wesp, een, een, een grote versie van een wesp die uit Zuidoost-Azië komt... die in 2004 per ongeluk in Zuid-Frankrijk uh, binnengekomen is... waarschijnlijk met uh, wat planten die uit Azië gekomen zijn... En het is een wesp die uh, leeft van bijen. Dus in die zin is het geen goed nieuws voor bijen dat er weer een nieuw probleem binnenkomt. Maar hoe groot dat probleem is, daar weten we eigenlijk niks van. Wij Eigen... kennen toch ook zo'n hoornaar, meneer Dikke? Uh, we hebben ook hoornaars in Nederland, ja, dat klopt. Maar die zijn groter, die Aziatische? Die Aziatische die is nog, nog iets groter dan, uh, dan de hoornaars die we al kennen. Maar het zit in dezelfde orde van grootte. En zijn dus een stuk groter dan bijen. En hij wordt natuurlijk niet van niets een killerwesp genoemd. Ja, dat, dat is een beetje... Ik uh, bedoel, uh, een lieve die doodsbladluizen... dan is het niet opeens de killer beetle geworden. Uh, dus in die zin moet je je ook een klein beetje afvragen... of zo'n naam nou helemaal uh, goed is... Hij eet bijen en uh, daarmee is hij uh, een extra probleem voor, voor bijen. En het is dus geen goed nieuws voor bijen. Maar of dit nou de nekslag wordt voor de bijen... we weten eigenlijk van, die, van de bijensterfte nog veel te weinig af... wat nou echt aan de hand is. De EFSA, de European Food Safety uh, Agency... die heeft nu neonicotinoïden uh, in de band gedaan. Voor drie is? jaar. Neonicotinoïden, dat zijn uh, bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden... en die. Uh, mogelijk een probleem voor honingbijen zijn. Of dat de oorzaak is of een van de oorzaken, weten we niet precies. En eigenlijk hebben we nu uh, drie jaar van de EFSA de, de tijd gekregen... want over drie jaar gaan ze opnieuw een beslissing nemen... om te zien wat er precies aan de hand is. Dat betekent dat we in die drie jaar onderzoek moeten doen... om te zien wat er aan de hand is en wie nou echt de bijen het, het, uh, het zwaarst belaagt. Ja, er wordt er onderzoek gedaan dan? Er wordt veel te weinig onderzoek gedaan en ik heb tot nu toe nog niet echt gezien dat als reactie op het EFSA-besluit dat er ook echt geld wordt uitgetrokken om dat onderzoek uit te voeren. Als dat niet gebeurt, dan zullen we over drie jaar in dezelfde situatie zitten en dan worden er maatregelen genomen waarvan niemand weet of ze nou de oplossing bij de, uh, dichterbij brengen. Terwijl het probleem heel urgent is, want bijensterfte is echt urgent uh, op het moment dat we de bijen sterk achteruit gaan, bijen zorgen voor 35% van onze landbouwproductie. En dan zouden de bijen in Zuid-Frankrijk... waar die killerwesp al rondzoomde. Uh, die zouden dan uh, eerder in aantallen moeten zijn afgenomen... dan bijvoorbeeld in Nederland, toch? Dat, dat zou je verwachten als dat het geval is. Ik heb daar nog geen berichten van gezien. Wat ik me kan voorstellen wel, is dat uh, bijen... Volkeren die het slecht hebben, dat die makkelijker ten prooi vallen aan uh, deze hoornaar dan bijenvolken die nog in goede conditie zijn en die zich goed weten te, te weren tegen die hoornaar. Dus in die zin zou het kunnen, maar ik weet het niet hoor, maar het zou kunnen dat uh, bijenvolken die om andere redenen al uh, heel zwak zijn dat die nu ten prooi vallen aan deze hoornaar... en dat je daarmee het effect van die hoornaar eigenlijk niet ziet. En dit nieuws komt natuurlijk naar buiten... omdat ze in Spanje zelfs met helikopters op zoek zijn naar die killerwespen... om nesten op te sporen en te vernietigen met allerlei warmteapparatuur. morgens vroeg is het nog kouders, vliegen ze dan rond... en dan hopen ze die killernesten te kunnen zien op de radar. Het is dan um, Ja, dat, uh, dat is geavanceerde techniek die wordt ingezet. Uh, op zich, uh, niks mis mee natuurlijk. Nee, hoe groot is de kans dat deze killerwesp naar Nederland komt? Ehm... Um, de kans is niet uitgesloten. Uh, Nederland is niet het favoriete uh, klimaat voor, voor deze uh, hoornaar. Maar het is ook niet uitgesloten. Het is niet, uh, het, ze zouden hier wel kunnen voorkomen. Maar het belangrijkste gebied waar ze kunnen voorkomen in Europa... dat is Noord-Spanje, Zuidwest-Frankrijk, Noord-Italië, uh, de Balkan. Waarom juist daar? Omdat het er warm en vochtig is? Ja, de klimaatsomstandigheden, met name temperatuur. Hartelijk dank, Marcel Dikker, hoogleraar entomologie... aan de Wageningen Universiteit.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 Toon aan het eind, James Morrison. Man die zijn debuut maakte in uh, ongeveer 2006. Toen kwam zijn debuutalbum uit, dat heette Undiscovered. En daarvan is dit inmiddels al het tweede single geweest. Maar ja, dat is een niet geweest, u weet er alles van. De Gids. 55% van de bevolking is tevreden over het herfstakkoord. En het kabinet lijkt in ieder geval nog een jaar door te kunnen. De kerksverse begroting lijkt goed voor politieke stabiliteit. Maar is die ook goed voor de economie. Ik praat erover met Francisco van Jolen... eindredacteur van de opinie en debatzaad Joop.nl... Peter Kee, redacteur bij eh, Pauw en Witteman... en aan de telefoon onze schaduwminister van Financiën... econoom Arnoud Boot. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. In diverse reconstructies in de kranten las ik dat het kabinet... bang was dat het laatste uur had geslagen. Was de paniek echt zo groot, Peter? Ja, er was zeker paniek. Al was het niet altijd merkbaar voor ons. hoor. De, de pers, ze hebben, ze hebben het goed weten verborgen te houden... dat in ieder geval het akkoord op handen was... Ja. Uh, op donderdag hadden we geen vermoeden dat er op vrijdag iets zou liggen. Maar dat er, dat er iets moest gebeuren... dat heb je natuurlijk kunnen zien bij de Algemene Beschouwingen... die uh, nou ja, toch helemaal vastliepen op de, de gebrek en bereidwilligheid tot zaken doen. En pas toen is eigenlijk het besef gekomen... we moeten echt iets doen en onder druk worden de dingen vloeibaar. Ja. Dus met de rug tegen de muur zijn er afspraken gemaakt. En hoe, heb, hoe heeft het zo lang kunnen duren... dat ze met de rug tegen de muur zijn blijven staan, zou ik maar zeggen? Nou ja, ik zag zelfs wel door Den Haag de wandelgangen aflopen en regelmatig bij Pechtel op bezoek gaan. En bij, vanaf de PvdA-kant zag ik dat veel minder. Dus uh, Samson was wat halsstarrig en dat uitleggerig in zijn gedrag. En lag het alleen aan Samson of lag het ook aan de voorzitter? Want die heeft nog een keer tegen mij geroepen... ja, ach, laat het er maar op aankomen in de, in de Eerste Kamer. En dan zien we wel wie er met ons meegaat. Nou ja, de PvdA was natuurlijk enorm gebonden door het Sociaal Akkoord. En uh, dat was voor hen van groot belang. En Asscher heeft pas op het laatste moment uh, aan Pechtold beloofd... Dat daar, dat daar zaken over te doen waren. Dus dat was een af te knabbelen viel. En nu is het afwachten hoe uh, Ton Heerts... en zijn uh, ledenparlement daar vandaag op gaan reageren. Maar Peter, dat is toch gewoon een onderhandelingsstrategie dan? Als hij daar toch al eerder mee was gekomen... dan uh, had hij misschien te veel prijs moeten geven? Ja, maar ja, uiteindelijk heeft hij uh, een, een klein beetje prijs moeten geven. Uh -huh. um, ja, onderhandelingsstrategie... Dat, dat kun je net zo goed van de andere kant zeggen. Ik bedoel, er is... Hard onderhandeld, dat kun je wel lezen in alle reconstructies die er nu uh, in alle kranten te vinden zijn. En met de vuist op tafel geslagen en uiteindelijk met de rug tegen de muur een akkoord bereikt. Op het moment dat het moest, ja vaak gaat het zo. In de als politiek. ik keek naar die persconferentie op, op vrijdag, dan dacht ik wie is nu eigenlijk de premier van het land? Ja, dat was hoogstopmerkelijk. Ik was erbij uh, vrijdagavond. En um, ja, daar stond Pechtold toch echt als premier te gloriëren. Een kans die hem geboden werd door uh, Rutte zelf, trouwens. Want uh, de RVD heeft uiteindelijk een draaiboek gemaakt voor deze persconferentie. Um, D66 zelf had best had aangegeven van nou, wat ons betreft kan Rutte beginnen. Wat me ook logisch lijkt in zo'n situatie, ja. dat Rutte zegt van heel blij dat het akkoord er is. Het uh, was belangrijk om het vertrouwen in de politiek te herstellen in het land. Dat zijn woorden die je van een premier verwacht. Nu sprak Pecht op die woorden. En uh, dan de, maaide daarmee veel gras voor de voeten van Rutte weg. En, en de kans die hem door Rutte zelf geboden werd... Rutte moest er op een half uur wachten voordat hij zelf aan het woord kwam. En mij lijkt dat onverstandig. Hij stond er nu een beetje bij als... Uh ja, wel heel tevreden, maar niet als de grote man. Dat wekt toch de indruk dat de D66 een beetje veel heeft ingeleverd? Ik bedoel, in het AD werd gezegd dat hij dat op een gegeven moment door de deur kon horen: van Rot op! Dit, dit kan ik niet verkopen of zoiets dergelijks. Het ja. woorden van gelijke trekking, van dat pech hij tot. Van pech tot. Dat, hij, dat er ook lang op hem ingepraat moest worden. Was dat niet een cadeautje dan dat hij dat als eerste mocht, aan het woord mocht zijn? Nou, ik denk niet dat ze dat cadeautje nodig hadden. Want voor mijn gevoel heeft d 66 veel binnengehaald. Neem maar, denk maar eens aan de publieke omgeving op 50 miljoen op het laatste moment. Van Onderwijs Cisco. natuurlijk. Hoe blij hè, ben je dus, daar niet mee. Dat is wel een speerpunt. <laughs> nou, gaat het uiteindelijk om de gevolgen voor de economie van dit herfstakkoord. Meneer Boot, is deze begroting beter dan de vorige? Ja, eh... Uh... Ik vind hem beter. En ik vind hem beter omdat er toch ook een bepaalde visie achter zit. En er is een verhaal te vertellen over dit akkoord. En dat verhaal gaat richting, inderdaad gaat richting onderwijs. Als iets wat buitengewoon belangrijk is, een motor van de economie. Het gaat richting arbeid. In dit akkoord worden de lasten van arbeid, de belasting op arbeid, wordt verlaagd. En op zichzelf is dat een verhaal pro werkgelegenheid. Dus daar valt een verhaal te vertellen. Um, het grootste effect op de economie is natuurlijk, en dat is net ook het, uh, het, uh, het uh, politieke verhaal uh, wat, wat, wat genoemd wordt, is dat, uh, ja, dat hiermee toch wat, wat, wat rust komt en hopelijk wat voorspelbaarheid in het overheidsbeleid de komende anderhalf jaar. En dat heeft die economie hard nodig. Het is uiteindelijk niet de overheid die die economie maakt, maar de onzekerheid over overheidshandelen, dat heeft natuurlijk buitengewoon negatieve effect op, noem maar even iets, het, het inv investeringsgedrag van bedrijven. Gaan we dan als consumenten ook meer uitgeven, meneer Boot? Op het moment dat het rustig is? Ja, in ieder geval onrust uh, helpt zeker niet. Uh, en, maar, maar zomaar een akkoord sluiten en dan zeggen dat er rust is... dat helpt natuurlijk ook niet. Uh, daarom ben ik op zich wel blij dat, uh, dat er hier ook wel een verhaal achter zit. Ik geloof ook wel dat deze partijen het kabinet... Uh, samen met uh, D66, de SGP en de, en de ChristenUnie... Uh, dat dat gezamenlijk een grotere voorspelbaarheid uh, uh, uitstraalt. Uh, en dat straalt positief af, ook, ook naar na, na de consument. Maar te denken dat, uh, dat de economische crisis of de economische problemen... zomaar opgelost zijn als de consument meer geld uitgeeft... dat is natuurlijk een beetje naïef. Het gaat er uiteindelijk om dat de economie sterker wordt. En die wordt sterker uh, door... De, onze omgeving, hè, als, als de wereldeconomie aantrekt, ja. daar wordt hij sterker door. Hij wordt sterker doordat uh, hopelijk eindelijk het einde in zicht is van de malaise op de huizenmarkt. Die moest omlaag. Dan kun je met beleid wel proberen te voorkomen dat die omlaag gaat, maar de huizenmarkt moest omlaag. En uiteindelijk gaan mensen ook weer verhuizen, want ze kunnen zich niet permanent in hun huis opsluiten. Ja. Dus je ziet, het is, het is gewoon een economisch verschijnsel. We, we, we zijn gewoon niet bereid te accepteren dat er soms economische verschijnselen zijn. Als je uh, toch in de goede tijd wezen, veel te optimistisch bent geweest. Je hebt veel te hoge schulden en kunstmatige groei toegestaan. Ja, dan zul je een paar stappen terug moeten. En een paar stappen terug, dat leidt altijd tot ruzie. Want dan is het opeens wie moet die stap terug doen en waar komen de problemen terecht? Maar laten we nu eens even kijken naar waar de problemen inderdaad terechtkomen. Want mensen met kinderen worden nu meer ontzien. door toedoen van de christelijke partijen. Maar komt dan de rekening niet onevenredig zwaar bij mensen zonder kinderen terecht? Dat zo, ja, absoluut. Uh, dat is zo. Uh, de, de constellatie, de, de concessies die gemaakt zijn naar, naar ChristenUnie SGP, zijn inderdaad concessies richting, uh, richting gezinnen met kinderen. Uh, en uh, dat betekent dat de gezinnen zonder kinderen en alleenstaande uh, daar minder uh, daar. Meer de, wel de nadelen hebben van het beleid... maar, maar niet de voordelen hebben van het beleid. Uh, maar dit zijn verschuivingen. Ja, dat, dat, je kunt zeggen dat zou maatschappelijk... tot onrust kunnen leiden. Dat denk ik zelf niet. Want ik denk niet dat het beleid uh, dermate... ingrijpend is op dit punt. Dat, uh, dat de werkenden het Malieveld opgaan. Daar hebben de werkenden trouwens eigenlijk ook geen tijd voor. Uh, dat, uh, dus ik denk niet dat die onrust ontstaat. Ik denk ook niet dat de inbreuk op het sociaal akkoord... want dat is een ander aspect. Dermate groot is dat het FNV uiteindelijk uh, daar uh, daar echt hele grote problemen van gaan maken. Dus dus, dus het, de tegenstellingen. Die, die uitgelokt kunnen worden... en dat dit akkoord lijkt mij toch binnen acceptabele grenzen. Het zorgt in ieder geval voor rust. Is het eh, volgens jullie ook de belangrijkste winst... dat dit akkoord zorgt voor politieke rust, Francisco? Ja, natuurlijk. Omdat je er uh, drie partijen bij krijgt... lijkt het uh, breder. Het is ook wel, vind ik, opvallend dat... Uh, ik ben benieuwd naar wat het CDA nu gaat doen... want je zou kunnen zeggen dat de ChristenUnie en de SGP... hebben een beetje het brood uh, bij het CDA uh, van de boterham gegeten... het bleg van de boterham gegeten... omdat uh, normaal is het CDA degene de bestuurderspartij die zorgt dat het land geregeerd kan worden. En nu doen zij dat. En je zou kunnen zeggen, ja, de christelijke CDA-stemmer... die heeft nu een echt alternatief. Want de combinatie eh, ChristenUnie en SGP... is de afgelopen jaar, eh, tien jaar eh, vaker eh, aan het regeren geweest dan ja. de CDA. Op wiens konto kunnen we dit nu vooral schrijven, Peter? Zijn dat eh, Pechtold en consorten van de staai en Slob... of is dat wellicht premier Rutte zelf? Nou ja, premier Rutte verdient uh, de credits... omdat hij de boel altijd bij elkaar weet te houden... Hij, hij voorkomt dat mensen weglopen uit zulke besprekingen. Uh, geeft steeds aan dat er kansen zijn om te praten. Um, en Pechtold en, uh, van de, van, en de Slob hebben vooral geleerd om heel goed te onderhandelen. Die hebben het een paar keer eerder meegemaakt natuurlijk. Hè. Die hebben een lenteakkoord ja. gesloten. Een akkoord dat na de eerste euforie um, alleen maar kritiek uh, oogste. En ja, de maar de die blijft gewoon was toen kort te duren. Ja, dat werd ontmanteld in de verkiezingstijd. En ik denk dat, uh, dat Pechtold, en, dat ze daar allebei de lessen van getrokken hebben... dat ze meer tijd wilden nemen voor, om een akkoord te sluiten. Dus het was nu gewoon twee weken tijd in plaats van twee dagen. En uh, dat ze ook zich bewust zullen zijn van het gegeven... dat de euforie slechts kort duurt, weet je wel. We zijn altijd heel erg blij als er zo'n akkoord gesloten wordt. We hebben het over vertrouwen in de politiek dat hersteld wordt. Maar uh, ik ben heel benieuwd hoe we er over een week tegenaan kijken als de nadelige effecten wat duidelijker zijn. En... Uh, of we dan nog steeds op zo'n manier over praten. Je moet er alles er voorzichtig mee zijn. Dan. Ja, die ontslagversoepeling uh, moet iets naar voren. Hè? Dat is de verkorting van de WW. En uh, niet passend werk moet er uh, na een bepaalde tijd worden geaccepteerd. En die tijd die ligt eerder in de lijn dan vroeger het geval was. En de sociale partners hebben dat maar te slikken. Heeft Dijsselbloem gezegd, uh, kunnen zij alsnog roet in het eten gooien? Volgens de heer Boot niet, maar wat vraag jij, Peter? Nou ja, ik, dat is afhankelijk erg, erg van de uitkomst die uh, Heert zal bereiken... vandaag met zijn ledenparlement. Um, ik denk niet dat er veel op dit akkoord valt af te dingen... dus dat ze weinig zullen bereiken... en dat ze inderdaad in het maaiveld toe zullen moeten. Meneer Boot, kunt u mij eens uitleggen... waarom die versoepeling van het ontslagrecht... als die naar voren wordt gehaald, dat dat banen oplevert? Waarom levert dat banen op? Nou, de... De gesuggereerde banen in dit akkoord. En ik zeg gesuggereerde banen, omdat als het getal wordt genoemd van 50.000, laten we niet de illusie hebben dat we dergelijk iets kunnen voorspellen. Uh, dus dat getal dat komt, dat komt uit de lucht. Maar de, de verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt komt met name in dit akkoord door de verlaging van belastingen op arbeid. Dus die komt, niet, die komt niet van het naar voren halen van het ontslagrecht. Van, de versoepeling van het ontslagrecht. De Waarom wil D66... Ja, oké. Okay. Kijk, De versoepeling van het ontslagrecht slagrecht, is noodzakelijk op het moment dat de economie echt gaat aantrekken. Als je echt gaat aantrekken, dan is het belangrijk dat, uh, dat we die rare tweedeling op de arbeidsmarkt een beetje tegen gaan, waar we of helemaal flexibele banen hebben, met bijna geen bescherming, of vaste banen met veel bescherming. Je wil dan eigenlijk werkgevers uitlokken om niet alleen maar flexibele banen aan te bieden, maar ook vaste banen. Dus als de arbeidsmarkt zich herstelt, leidt de versoepeling van het ontslagrecht tot de bereidheid van werkgevers om meer vaste banen te geven, die inderdaad dan ook wat minder vast geworden zijn, want dat is wat dat ontslagrecht aanpassing doet. Maar die maatregelen die kun je pas doen op, de, op het moment dat de werkgelegenheid en de economie zich echt herstelt. Dus ik was er op zich niet voor om dat een half jaar naar voren te halen, maar aan de andere kant juli 2005 of jan, januari 2015, juli 2015 of januari 2016. Ja, dat is nou niet echt iets om de barricade voorop te gaan. En dan het pensioenakkoord. Dat is door de Eerste Kamer teruggestuurd. Ze moeten opnieuw gaan schrijven. De staatssecretarissen Wekers en Kleinsma. Ja, waarom hebben ze dat niet meteen meegenomen, Peter? Uh, nou, omdat, dat, uh, omdat dit akkoord al ingewikkeld genoeg was... En omdat er uh, voor dat pensioenakkoord uh, nieuwe concessies nodig zijn... aan partijen die bij willen dragen. En dat zullen waarschijnlijk dezelfde partijen zijn... maar het is, dat vergt een aparte onderhandeling die nog heel erg ingewikkeld is. Dus ik denk dat het heel verstandig was om dit nu buiten beschouwing maar te laten. Maar die partijen die nu, die nu het akkoord gesloten hebben... die zitten toch niet meer in de positie om vervolgens nu nog route in het eten te gooien? Dan word je toch wel... Nou ja, zoals ze beetje... zelf zeggen zitten ze uh, wel in de positie... om op elk moment uh, ja, dat bij een nieuw zou ook akkoord zeggen, opnieuw is, te bepalen dat is, waar dat ze staan. Dat dus uh, zou ik ook de knopen kunnen als... weer geteld worden. Nou ja, maar... ik, ik denk dat ik denk dat uh... Ik denk dat het inschatten juist is dat route in het eet gooien door uh, D6 door SGP ChristenUnie. Dat dat lastig wordt. Men heeft er zo, toch gecom ge uh, gecommitteerd aan een constructief beleid, economisch beleid. En het pensioenakkoord is voor de economische paragraaf en ook trouwens voor de bezuinigingsopgave, die in, in misschien een veel extreme zin door het kabinet op tafel is gelegd. Maar voor die bezuinigingsopgave is daar het pensioenakkoord gewoon uh, onderdeel van. Uh, dus dat betekent dat er, dat er een weg gevonden moet worden op dat pensioendossier uh, die de overheidsfinanciën een, een beetje in dezelfde toestand laat als met het akkoord wat, uh, wat men getracht heeft door de Eerste Kamer te krijgen. Ja, een bedrag van 3 miljard men, is ermee gemoeid. Daar hè. daar natuurlijk uh, stupide geacteerd door geen draagvlak te zoeken totaal uh, dom uh, geacteerd. Nou, Politiek lijkt het nu wel afgetimmerd, maar liggen er nog economische of financiële beren op de weg, meneer Boot? Behalve dat het pensioenakkoord dan, wat weer uh, opnieuw richting Eerste Kamer moet, eerst door de Tweede. Ja, het pensioenakkoord is, pensioenakkoord is dus het belangrijkste, want daar moet men ook echt even afstand nemen en zeggen van, hoe kijken we nou tegen dat pensioen in de toekomst aan? Want, het, uh, want we zijn op een hele extreme wijze pensioen aan het opbouwen uh, en dat betekent ook allemaal belasting aan het uitstellen, waardoor de overheid uh, huishouding onder druk om te staan. Dus er moet echt open naar gekeken worden, maar het kabinet moet dat doen in samenspraak met, met, de, met name deze drie, deze drie partijen. Nou ja, andere beer op de weg. Uh, uh, mijn de collega's in de uitzending hebben het net ook al genoemd. De, doorrekeningen van, de echte doorrekeningen van dit tekort komen nog. Uh, belastingverlaging. Uh, meer geld naar onderwijs betekent dat er elders bezuinigd wordt. En wat betekent die bezuinigingen concreet? En, en kan men het eens worden over die invulling van dat type bezuinigingen? En wat is de schade op de economie van die bezuinigingen? Dus de doorrekeningen van centraal planbureaus zijn uitermate belangrijk. En dan het laatste, wat speelt stuk, dat het de komende anderhalf jaar voorspelbaar moet blijven. Dus dat betekent dat het niet zo kan zijn dat we over drie maanden... weer vijf minuten voor twaalf allerlei onderhandelingen hebben. Er zal nu echt vooraf... ...goed onderleg, overleg moeten zijn. Wat verstandig beleid is de komende anderhalf jaar. Misschien moeten ze maar eens bellen met Obama... ...dat hij dat in ieder geval in Amerika oplost. Want uh, anders krijgen we weer een andere economische crisis... ...of heen, naar het schijnt. Nou, u heeft de Financial Times van Verdomen gelezen waarschijnlijk. Uh, daar wordt Nederland aangehaald als het voorbeeld... ...van hoe Amerika met zijn problemen om moet gaan... ...dat men uh, toch bereid moet zijn uh, compromissen te maken. Uh, welke partij heeft nu het meest gekregen, uh, Peter? De PvdA of de VVD? Uh, dat, nou, ik denk dat de VVD het meest is opgeschoten bij dit akkoord. Uh, in vergelijking tot wat er lag. Dus uh, doel daar waren ze ook absoluut niet trouw om, om deze kleine bijstelling naar rechts. Als je kijkt dat ja, de christelijke partijen ook de PvdA in sociale zin iets geholpen hebben... dan zou je toch zeggen dat ook de PvdA niet ontevreden moet zijn, of wel? Nou ja, noemde, geef mij de voorbeelden maar die, waar je dan meteen aan denkt. Want uh, um, ja, het, het is waar dat er een paar, een paar zaken in zitten. Maar, um, nou ja, goed, je zou dan... kunnen zeggen dat de schade voor de PvdA is beperkt gebleven, toch? Ja, zou je het beter kunnen formuleren, denk ik ook. Nou, dat vind ik dan een mooie afsluiting. Francisco van Jola, eindredacteur van de opinie- en debat, Jo.nl. Peter Kee, politiek redacteur bij Pauw Witteman. En econoom Arnoud Boot, onze schaduwminister van Financiën. Het was midweek Den Haag op een totaal andere dag, namelijk op maandag. En dan is het langzamerhand half. 12 geworden. Wie stapt er binnen? De meegens. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. Volkert van der Graaf gaat in beroep tegen het besluit van staatssecretaris Teven om hem geen proefverlof te verlenen. Zijn advocaat Stijn Franke stapt naar de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Franke wil niet zeggen wat de basis vormt van het beroep. De vele regen van gisteren heeft naar de eerste schattingen van het verbond van verzekeraars ongeveer een half miljoen euro schade veroorzaakt. En volgens een woordvoerder valt dat mee. De binnengekomen meldingen gaan vooral over ondergelopen kelders en water dat huizen is binnengelopen via daken. Het geschatte bedrag is exclusief schade in de landbouw. Het aantal tienermoeders in Nederland blijft dalen. Vorig jaar kregen 2200 meisjes jonger dan 20 jaar een baby, zo meldt het CBS. Er zijn wel relatief veel tienermoeders onder meisjes met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond. En mensen die geheime documenten willen lekken... kunnen binnenkort ook terecht bij verschillende regionale media... zoals Omroep Brabant en RTV West... sluiten zich nog eens 13 media aan bij Publix. Waaronder ook het tijdschrift Revue en het tv-programma Rambam. Publix, dat is een initiatief van een groot aantal landelijke media... waaronder de NOS, het ANP en de kranten. Een klokkenleider kan dan anoniem contact zoeken... met maximaal drie van de 28 aangesloten media. Dat zijn de hoofdpunten. John Bakker, staan we nog altijd stil? Nee, op de Nederlandse wegen gaat het nu allemaal goed. Geen files meer, maar er is wel vertraging voor verkeer vanuit Nederland naar Antwerpen. Er is een ongeluk gebeurd op de E19, de weg vanuit Breda naar Antwerpen. Het ongeluk is gebeurd bij Sint-Job in het Goor. Er staat nog altijd een flinke file, zo'n 15 kilometer. Verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen kan vanaf knooppunt Klaverpolder... dan ook beter omrijden via Roosendaal. met Felix Burgers. Zo meteen hoe het Nederlandse waterpolo team in vredesnaam naar de Olympische Spelen wil. Waar halen ze het geld vandaan? Joe Jackson. In 1982, Night and Day, het album van Joe Jackson... dat van voor tot achter echt waanzinnig goed was. Stepping Out komt daar vandaan. De Fm. Mini Minirokken, kraken, protesten, Beatles, Stones... het zijn erupties van een nieuwe generatie in de jaren 60. En ze blijven tot de verbeelding spreken. Wie vanaf deze week gaat kijken in het Gorkums Museum... wordt erin ondergedompeld. Althans, dat is de bedoeling. En verslaggever Robert-Jan Boy loopt er rond. Er wordt er nog een beetje gekeken of alles uh, wel goed zit hier achter de vitrines. Ja. Rob Kresner van het museum, die klopt dat tegen een oude, uh, oude LP-hoes. Nou, ik klop eigenlijk tegen een stukje perspex wat de nou, LP-hoes oude... beschermt. Kijk, van de, die Beach Boys bijvoorbeeld, ja. te zien hier... Een hele jonge Martine Bijl hier. Kijk, daar. Ja, ja, ja. Ja, ja. En de muziek op de achtergrond natuurlijk. Hè. Ja, fantastisch. We dat hebben... is dit uh, Why the Shade of Pill hoor ik ergens uh, klinken. Ja, ja, we hebben op uh, allerlei verschillende plekken hier uh, in de tentoonstelling uh, muziek. Om ja. het zo uh, levendig mogelijk te maken en dat uh, is goed gelukt. Dus je wordt ondergedompeld, uh, Felix, om even de vraag uh, te beantwoorden. Je wordt meegevoerd. Ja. En kijk, daar is. Uh, nou wat ik dacht even dat er veel bloem was. Ja, dat is ook veel bloem. Dat is inderdaad. ook veel bloem, de inderdaad, naakte, de blote borsten. De dame op de televisie hè? van de VPRO. De VPRO die deed toen nog wel eens spraakmakende dingen. Dat dus ja. zou ze wat vaker moeten gaan doen, wat mij betreft. Dus dat gebeurt er als je hier rondloopt. Want ik zie daar bijvoorbeeld... Ja, kijk, daar heb je weer een oude brommer. De poeg, De Thomas, de, boeg. de, boeg, de, kruis, de, kruis, de kruis, alle. Leo André, Krol, de... samenstellen van het museum. Ja, het staat er ook weer bij. Jeugdelementen uit... uit uh... Uit de sixties. Want dat gebeurt er als je hier rondloopt. Je herkent het. Uh, en tegelijkertijd denk ik dan zelf... Ja, wacht even. Dat heb ik ook al de laatste tijd ook een beetje gehoord. Hè, van, er is al veel met de jaren 60. Natuurlijk ken ja, je het blijft, in nieuws. Het blijft natuurlijk ontzettend leuk. Hè? En, uh, je wordt inderdaad meegevoerd naar, uh, naar je eigen verleden. Ik, zelf, ik ben van 54. Dus ja? in, in 1970 toen begonnen we voor mij eigenlijk uh, de sixties. Terwijl die in de tentoonstelling dan ophoudt. Ja. Maar toen kreeg ik mijn eerste brommer. Een Thomas, En die staat ja, hier ook. Die staat daar. En, ja. voordel ik naast, naast een poeg... In 1966, toen was ik dus 12 jaar... Ja. toen was ik wel een van de eerste met een, een Beatle-kapsel in mijn klas. Ja. En ik kan me herinneren dat ik mijn haar rechtop tegen mijn oor kon zetten. En dat was ja. toen al heel erg extreem. En er werd erop gereageerd? Nou, dat, dat vond het, een hoop mensen vonden het toch wel schunnig dat ik er zo liep. En als ik naar de kapper ging om het een beetje bij te laten knippen... dan zei ja. die, maakte hij altijd een grapje van... ja, bijknippen, dat doen we niet. We kunnen alleen maar afknippen. Ik had ontzettend de pest aan die kapper. Dus ik was blij dat mijn zus op een gegeven moment mijn haar ging knippen. En dan zitten dat met de mode eigenlijk, want dat kun je hier dus ook zien. Hier een andere zaal met allerlei uh, ja, jurkjes die hier uh, die, uh, tentoongesteld zijn. Een rood jurkje, kijk eens, hier een mini dingetje zitten. Ik bedoel... Ja, daar weet natuurlijk uh, Leo, onze gastconservator, veel meer van. Van al die, oh, die mini rokjes, ja. Ja, we hebben hier 15 unieke... Uh, uh, stukken hangen, en vooral mini-jurken, ja. maar ook hippie-jurken. We hebben een ja. uh, pak van Yves Saint Laurent, mannenpak, ja. en allerlei unieke uh, stoffen. En, en Want dat hoorde pakken. bij de schok, natuurlijk, bij de revolutie? Ja, dat moest de, de oudere generatie wakker maken. En zowel modeontwerpers werden. Uh, Wat alles aan in het rollen vangen uit de jaren 50? Ja, dat was absoluut meer gaande, inderdaad. Wat is dit? Dit is een fortvorst ondergoed nou, hier. Dit zijn nog de laatste overblijfte van de jaren 50. Eigenlijk. De Daarop, de kijk eens even. Hele de grote de... corsetten, dat doen we de ouders zeker? Of, uh... Ja, dit is eigenlijk om ook te laten zien hoe het uh, in de jaren 60 niet meer uh, hoefde. Zo'n mm -hmm. uh, zo enorm corset met van die, zeggen het al... Uh, de seksuele corset. revolutie. Ja, op een gegeven moment. Uh, ja, de mini-rock en de, de BA'tjes, die gingen juist uh, uit in plaats uh, van aan. We hebben in de uitzending vandaag een item ook over uh, seksspeeltjes. Oké. Okay, ja. Vibrators die aan twee kanten in bedienen zijn, dat soort uh, zaken. Twee kanten te bedienen. Ja, ik wil het allemaal niet weten. maar We gaan het, er, gaat het allemaal meemaken. meemaken. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, hoe zat het in de jaren 60? Was het toen ook al zo? Uh, nou, of, uh, middelen? nou we hebben, wij hebben ingezoond op drie onderwerpen, maar niet op, uh, zo, op vibrators. Dat is niet echt nee? een thema in de tentoonstelling. Maar je weet ook niet hoe dat bij jezelf was, want 54. Niet. Dus je was toch in de leeftijd die ik, ik had, dacht uh, van hé, hey, wacht even. Ik had toen geen vibrator nodig hoor. Okay. En mijn vriendin ook niet. We gaan voort naar een andere zaal. Ja, kijk eens wat een grote bankopstelling dat is. Dat is een beetje leefkuilachtig volgens mij. Ja, daar kan er helemaal in gaan liggen. Dat is geweldig. Ja, wat was dat eigenlijk, uh, dus Leo? De van Colani, dat, dat gaf ook weer de vrijheid binnen het wonen. Ja. Je, je hoefde niet meer op een stoel te zitten. Je kon liggen, je kon zitten, je kon uh, loungen. Ja, ja. Wat eigenlijk nu nog steeds weer uh, gebeurt. Maar... We kunnen even gaan uh, zitten misschien met z'n drieën. Ja, dat, dus dat is een goed, goed idee. Ja, het ja, laten we het eventjes doen. We gaan gewoon eventjes hier... Uh, tup, tup, tup. Oh ja... Ja, kom er even bij. Heerlijk zeg. Rob, wat gaat er door je heen? Ja. Rob weer in de Leefkuil. Nou. Ik ga weer helemaal terug in uh, 50 jaar geleden. Hoor, toen hadden we allemaal kussens op de grond liggen. Ja. Matrassen en uh, allerlei... Uh... En zo zit je hier weer in de Leefkuil in het Gorkums Museum. Ja, tussen de uh, een prachtige designmeubels. Het wordt uh, tijd om even verder te gaan mijmeren. Dan ja. zou ik zeggen, Felix, uh, ja, veel plezier met de rest van de onderwerpen in de uitzending. Oké. Okay. Wij beleven het verder hier in de Leefkuil, heren. Komt allemaal naar Gorkum. Ja. Dank u wel. Zoveel mogelijk bezoek is. Zo het hoort, klinkt Het klinkt wel goed. Beetje blikkerig. Maar het hoort bij de jarenzisten. Welcome by. Gastconservator Leo Krol en Rob Kresner... stonden voor de microfoon van Robert-Jan Boy... en ze liepen met z'n drieën rond door het museum. De Gids.fm Het schot redding. De redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u wonderen? Ja! Goud voor Oranje. De Nederlandse waterpolo vrouwen stijgen boven zichzelf uit en veroveren het goud in het Jingdou. Wat een finale, wat een schitterende wedstrijd. De gouden Waterpolo-finale van de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Een drijvende kracht achter het succesvolle vrouwenteam was toen coach Robben van Galen. Hij heeft een nieuwe droom. Met de mannenploeg naar Rio in 2016. Klein verschil met 2008. 1 miljoen euro van NSC, nsf Dat is er niet namelijk. Robben van Galen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In 2008 was er genoeg budget, dat is er nu niet. De geldkamer voor het Mannenwaterpolo werd begin van het jaar dichterdraaid door het NOC. Waar begint u aan? Nou, om te beginnen zeg maar je en jij hoor, want het, uh, dat klinkt wat leuker en sportiever. Uh... Ik doe mijn best. Uh, wat begin je aan? Ja, wat begin je aan? Weet je, het begint met een droom. En uh, zoals de voorgaande editie ook met een droom begon, is dit ook een, een droom uh, die waarschijnlijk niet op korte termijn naar Olympisch goud gaat leiden, want... En heeft inderdaad de geldkraan dichtgedraaid voor de mannen, omdat we op dit moment geen medaillekandidaat zijn. Maar wel in de toekomst hopelijk weer een keer gaan worden. En, uh, nou, dat hopelijk moet, weer een keer gaan worden. Nou maar ja, maar dat dit... moeten we weer een keer ergens gaan beginnen. Hè? Dus de komende drie jaar is het niet realistisch om te zeggen we worden Olympisch kampioen. We willen wel graag naar Rio. En dat is wel een realistische, een re realistische doelstelling. Maar kijk ik naar de wereldranglijst, dan uh, Rio dat is nog verre weg ook. Ja, dat klopt. We moeten de komende drie jaar uh, heel veel werk gaan verzetten. En, uh, ik kom net uit het zwembad in zij. We hebben vanmorgen van 7 tot 10 getraind. Jongens trainen allemaal 10 keer per week zijn heel Heel, uh, en ook wel uh, talentvol. En, en, en ze hebben ontzettend veel potentie. Nou ja, als je daar goede mensen omheen me verzamelt... en ik niet alleen, maar ook heel veel andere mensen met mij... Uh, die allemaal een steentje bijdragen... dan kunnen we heel eind komen. En maar waar haal je de middelen vandaan? Het kost geld. Nou ja, dat, inderdaad, dat is zo. Want als je met twintig spelers de wereld rondreist... twee, drie maanden per jaar om toernooien en trainingskampen te spelen... ja, dan, dan heb je geld nodig. Zo simpel is het ook. Uh, om een bruggetje te slaan met, met vijf jaar geleden... toen de coach was van de Waterpollen, dames werkte we inderdaad met een budget van 1 miljoen euro, 7 ton van het NOC-NSF en 3 ton van het KSB. Uh, nu is het startbudget 1,5 ton vanuit de KSB. Uh, we zijn druk uh, bedoende, ik en een aantal mensen om me heen, Hans Nieuwburg, Ed van S, allemaal oud-Olympiërs die uh, begaan zijn met het lot van de mannen. Om geld uit de markt te halen, uit het bedrijfsleven, dat, dat gaan we op verschillende manieren doen. We hebben de afgelopen 3-4 maanden daar ontzettend hard aan gewerkt. En we zijn goed op weg, we hebben de eerste 2 tonnen binnen. Maar ja... Dan resteert er nog. Hoeveel? Wat, nou, wat kost ja, het we, tegenwoordig? Ja, Mannen het, zijn wellicht duurder dan vrouwen. Nou ja, je kan, op, dit soort situaties kan je, op dit soort situaties kan je natuurlijk op twee manieren kijken. Het glas half vol of half leeg. En ik ben altijd wel een, een, ja, een optimist. En gewoon, weet je, we moeten gewoon ergens beginnen. En uh, natuurlijk het budget van wat we nu hebben is ongeveer 3-3,5 drie, ton per jaar. Is te weinig. We moeten minimaal naar 5, 6 ton voor, voor een redelijk programma. En met name een wedstrijdprogramma. Dus veel de concurrentie opzoeken. Veel sparren. Veel toernooien spelen om daarmee beter te worden. Naast die trainingen op een week. Wat krijgt het bedrijfsleven daarvoor terug op het moment dat ze geld erin stoppen? Nou, dat is wel leuk. We hebben toch, Kijk, we hebben gekeken naar, uh, we willen op verschillende manieren dit hele traject uh, de kar gaan trekken. Uh, we willen speltechnische andere systemen gaan spelen. We willen meer de dynamiek, meer de Hollandse school, meer creativiteit. Dus we gaan op een andere manier spelen dan de laatste vijf tot tien jaar. Uh, we gaan het niet alleen maar in Zeist doen. Zoals voorheen tien keer per week in Zeist getraind werd. Wat gebeurde met de vrouwen toen. Ja. Hè? Dat was het Zeister model. Dat klopt. Voortdurend trainen ja. in Zeist. Vier ja. jaar lang. Dagelijks met het, ja. het neus gericht op. Ja. nou Een beetje gepikt door de volleyballers uh, van de jaren negentig. Dat Bankras model. Ja. Bankras, uh, de maar we willen nu toch wat, meer wat breder gaan trekken. We willen meer de, de samenwerking met clubs gaan zoeken. Zodat je sterke clubs ontwikkelt en een betere competitie krijgt. Maar die clubs en daar, moeten dan ook anders gaan spelen. Dat klopt. Ja, daar ben ik druk mee bezig. Hè. Dat heb, moet dan uh, van bovenaf door jou worden opgelegd. Nou ja. Ik heb wekelijks contact met de clubcoaches. En we stemmen trainingen op elkaar af. We stemmen wedstrijden met elkaar door. Praten we door. Analyseren we. En we proberen het algehele niveau in Nederland naar een hoger niveau te trekken. Maar zijn dat dan clubcoaches die bereid zijn om mee uit te luisteren op dat punt? Ja, ik denk het wel. Zo ja, voelt het ieder Er het zijn weinig Louis van vergaals ja. tussen, bij wijze van spreken. Of uh, ben jij de Louis van Gaal en de rest je moet maar nou, De achternaam lijkt een beetje op elkaar. Maar uh, nee, ik ben geen type Louis van Gaal. Ik probeer uh, wel gewoon uh, goed uh, te communiceren met mijn collega-coaches. En uh, tot nu toe gaat het prima. En natuurlijk heb je wel eens een keer een, uh, nou ja, een, een, een discussie of wat dan ook. En dan uh, uiteindelijk zijn ze zelf verantwoordelijk waar ze voor kiezen. Maar ik probeer ze wel met goede argumenten het over te overtuigen. En wat huilen. is dan die Hollandse school in het waterpolen? Meer creativiteit? Is dat meer aanvallend? Is dat... Wat is nou het? ja, dat is meer creativiteit. En wat de laatste vijf tot tien jaar gebeurd is, is, is toch wel een beetje statisch waterpolo. Dus meer de factor kracht is daarin heel belangrijk. Uh, andere landen doen dat beter dan wij. Hè. Dus willen we de aansluiting maken met de subtop van de wereld, dan zullen we het over een andere boeg moeten gooien. Dat is iets van mijn overtuiging. Dat betekent uh, bijvoorbeeld de factor zwemsnelheid is echt de laatste jaren een beetje ondergewaardeerd. En die is heel goed te trainen. Dus de factor zwemsnelheid, is gewoon uh, op basis van zwemtechnieken, zwemscholing, uithoudingsvermogen, kan je natuurlijk Heel ver komen en dat is een belangrijke pijler in die, in die Hollandse school. Maar die lichaamswouw maakt het toch ook wel wat uit, of niet? natuurlijk. Je hebt grote, sterke gasten nodig en de vakkenkracht zal nog steeds belangrijk zijn. Maar ik probeer gewoon accenten ergens anders neer te leggen. Ja. En dan moet je dus anders gaan selecteren? Nou ja, onder andere ja, Om, Dat is een onderdeel van het gedeel, van het grote geheel. En die, dat klopt. De, de, de, clubs, de, de, de coaches van de clubs moeten er ook op, op toezien, moeten er ook op, Dus die moeten meer gaan trainen. Of doe nou. jij dat alleen met de selecte groep die je bij elkaar nee, haalt? Nee, nee, nee, want ze trainen dan tien keer per week, waarvan drie keer bij mij in uh, vier keer bij een club en drie keer individueel, dus dan of een zwemtraining of een krachttraining. Uh, zo komen ze aan tien trainingen en hebben ze nog een wedstrijd. De jongens studeren of werken allemaal daarnaast. Zoals ze werken, werken ze vaak 20 à 25 uur om toch die combinatie te houden met twee keer per dag trainen. Uh, maar goed, uh, we hadden het net over die uh, van hoe krijg je dan voor elkaar dat. Hè? Dat financiële gedeelte is natuurlijk ook erg belangrijk. En uh, ja, daarom zit ik hier onder andere ook in de uitzending om toch uh, het bedrijfsleven wakker te schudden van wil je instappen in zo'n ambitieus transformatie. Uh, traject de komende drie jaar, maar ook de komende zeven jaar richting Tokio, dan uh, kunnen die mensen zich melden op www.robenverhalen.nl. Ja, en dan, goed, dan hebben ze het geld uitgegeven. Krijgen ze dan een extra kaarten op het moment dat... Nou ja, weet je, we hebben op zich, want we hebben de vrije hand gekregen van de KSB om een tal van dingen anders te gaan doen. En het derde aspect, want niet alleen dat organisatorische en dat speltechnische, maar ook het commerciële traject gaan we anders aanvliegen. Uh, we zoeken met name mensen, bedrijven of, of, of managers, directieleden die voor 2016- Gelieerd aan de Olympische Spelen van 2016. Uh, een fictief aandeel willen kopen. Uh, daarmee de mannen te ondersteunen. We hebben op dit moment al 50. Uh, die hebben, dat wordt een soort businessclub. We hebben vier netwerkbijeenkomsten per jaar. waar we inspirerende sprekers uit de sport halen. om de metafoor bedrijfsleven-sport uh, continu in het leven te roepen. Uh, ik vertel dan ook een beetje de voortgang van het proces. En uh, ja, dat loopt heel erg leuk. De eerste bijeenkomst hebben we al achter de rug. En de tweede bijeenkomst is eind november. Nou, dat is één gedeelte ervan. En dat andere gedeelte is dat we echt reisgenoten zoeken. Dus echt bedrijven en directies die letterlijk met ons mee op reis gaan. We hebben er op dit moment twee bedrijven die uh, meegaan op reis naar... Uh, je moet je zo voorstellen, letterlijk mee hetzelfde hotel in. dezelfde kleedkamer in, dezelfde ontbijttafel aan die spelers. Ze mogen hier. de kleedkamer ja, in? Ja, heel dichtbij die ploeg. En we willen echt onderscheidend zijn. Dus zo dicht bij die ploeg kom je nooit. In geen enkel andere sport. Zodat managers of directieleden horen wat ik tegen mijn spelers zeg. En dat werkt vaak als metafoor heel motiverend voor die mensen. Om dat weer mee terug te nemen naar hun werksituatie. En ik zeg altijd maar zo. kijk, Je kan op verschillende bedra bedragen instappen. Voor 25.000 euro mag je mee naar Barcelona. En voor een ton mag je mee naar Rio. Uh, maar ja, doe je bijvoorbeeld 4 ton of 5 ton. Dan kan je bij wijze van spreken een, een, een plek op de reservebank kopen. Als, als wisselspeler. He, dus dus wat, wat, wat. ik zeg ook. Bewijs van spreken, hè Felix. Ja. Dus, dus ja, weet je, wat dat betreft is alles mogelijk en proberen we echt onderscheidend te zijn. Jij werd coach van het jaar in 2008. Dat had je ook verdiend, maar ik herinner me dat je toen een ongelooflijk sterk team rondom je heen had. Ja, is, nou, dat nu, is dat nu weer het geval bij de mannen? Ja, dat denk, ik wel, dat denk ik wel. Ik kan me herinneren dat we toen een hele goede generatie spelers hadden in 2008. En want vaak wordt dan gezegd, hè, waarom lukt het nu niet? En vijf jaar geleden wel. Nou, de generatie toen die toen in het water lag, was gewoon beter dan de huidige generatie. Dat is één. Maar daarnaast had ik inderdaad heel veel sterke mannen en vrouwen om me heen... die mij hielpen. En dat heb ik nu weer gelukkig voor elkaar gekregen. Toch wel? Waar ja, we, hou je we... dan het geld vandaan? Uh, nou, het leuke is, en dat vind ik ook wel heel leuk om hier te benadrukken... dat we hebben een stuk of uh, tien mensen, ex-internationals... of ervaren krachten, bij die ploeg gehaald. Zowel bij Jong Oranje onder de 13, 15, 17, 19... Hè, dus voor de langer termijn. Maar ook bij de A-selectie. Ex-internationals zoals Hans Nieuwburg, Harry van der Meer... Arie van der Bunt, Nico Landenweert. Allemaal echt Corriveeën Die allemaal gratis zijn voor niks. Voor reiskostenvergoedingen naar Zeiss rijden... Om, om mij te helpen en de jongens te helpen. En dat is Fantastisch dat er zoveel liefde is voor de sport om met z'n allen die, die gasten uit het slot te trekken. En dan hoor ik je in de buizen zeggen: ja, de generatie van toen was veel talentvoller dan die van tegenwoordig. Hoe haal jij dan een vredesnaam die Olympische Spelen? Nee, maar dat was over de dames en nu over de heren terug. De generatie van nu bij de heren is beter dan vijf jaar geleden, dat durf ik te stellen. Ja, ja. welk talent? Noem er eens drie? Nou, we noemen talenten zoals Joep van der Besselaar, Joran Vrouwenvelder, uh, Robin Lindhout, Alex Roelsen, uh, Tom van Oost, uh, Jordi Stil. Uh, zo kan ik er nog wel een paar noemen. Echt gasten die aangetoond hebben tegen het niveau, het gewenste niveau, aan te zitten en misschien wel daarboven. En jij gaat lekker een lange neus trekken uh, richting NOC NSF? Nou ja, lange neus. Weet je, we, we, we kunnen gaan zitten huilen dat we geen geld krijgen. Je moet gewoon je eigen broek ophalen. Dus je moet zelf het initiatief nemen, zelf de regie pakken en, en niet achterover gaan zitten. Een met de missie. Robin van Galen, coach van het Nederlandse waterpolo-team, op weg naar Rio. Veel succes! Dankjewel. De gids.fm. Vorige week las ik in de Volkskrant een recensie over een vibraten en ik dacht: Nou, we zijn aan heel eind gekomen sinds de ophef uh, over de vibraten van Viva. Toen, in 2002, deed Viva zo'n ding cadeau bij een amendement. Hoe normaal zijn seksspeeltjes geworden? Dat vraag ik aan onze marketingdeskundige Charlotte Bormann, die er alles over weet. Charlotte Wat goedemorgen. voor deskundige, Felix? Marketingdeskundige. Oh, goed. Okay. Zeg het maar, Charles. Goedemorgen, Felix. Uh, ja, hoe gewoon zijn die seksspeeltjes geworden? Nou, eigenlijk wordt het steeds uh, normaler. Uh, uit uh, recent Brits onderzoek. Uh, met de titel Women, Sex and Shopping blijkt... dat de verkoop van seksspeeltjes onder vrouwen door vrouwen nog steeds groeit. Uh, de verwachting zelfs dat de verkoop van seksspeeltjes... binnen 10 jaar groeit naar 400 miljoen stuks verkocht per jaar. En dat is dan ongeveer evenveel als het aantal verkochte smartphones per jaar. Dat is nu nog 32 miljoen wereldwijd, maar dat wordt dan ook 400 miljoen. Dan moet je natuurlijk wel even uitkijken... dat je die smartphone en dat seksspeeltje niet door elkaar haalt. want anders krijg je Problemen. Maar ik mag toch hopen dat jij het verschil ziet. Hoe zijn mensen over hun schoon heen gekomen? Zit daar een, een slimme marketingstrategie achter? Nou, het is niet zozeer een slimme marketingstrategie. Uh, het heeft ook te maken, of alleen marketingstrategie, het heeft ook te maken met het feit dat het taboe op dit soort producten steeds kleiner wordt. Je ziet ook merken ontstaan, bijvoorbeeld Durex, ooit alleen bekend van de condooms. Maar nu ook allerlei andere producten, zoals massageproducten, glijmiddelen, stimulators, die dan weer bestaan uit vibrerende ringen. En vibrators en dat allemaal onder naam uh, Durex. Uh, je ziet ook opinion leaders ontstaan. Dat is belangrijk in de marketing. Vaak zijn dat in dit geval bekende actrices die openlijk aan hebben aangegeven seksspeeltjes te kopen en te gebruiken. Denk aan Terry Hatcher die uh, Suzanne Meijer speelt uit Desperate Housewives. Eva Longoria, ik moet eerst zeggen, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik ze speelt Gabriella Solis uit Desperate Housewives. En Harry Ber uh, Halle Berry, die kennen we natuurlijk wel als de Bondgirl uit Dine Day, die geven allemaal aan dat ze toch regelmatig veel plezier hebben aan zo'n sekspeeltje... Cameron Diaz, bekende Charlie's Angels... die beweert openlijk dat ze uh, van porno kijken houdt. Dus allemaal uh, uh, signalen dat het allemaal wat opener wordt. En die seksspeeltjes worden dan ook big business. Maar ik kan me niet voorstellen dat het komt... Er, uh, alleen maar dat er een paar bekende vrouwen zijn... die onthullen dat ze graag met seksspeeltjes spelen. Nee, nee, nee. Uh, het is zo dat uh, uh, je ziet ook dat uh, uh, uh, in de afgelopen dertig jaar... Uh, heeft er natuurlijk een seksuele revolutie plaatsgevonden... Uh, gevonden, waarbij vrouwen uh, een hele belangrijke en leidende rol zijn gaan spelen. Uh, maar daarnaast zie je ook allerlei veranderingen... allerlei verbeteringen op alle P's van de marketingmix... als het om sekspeeltjes gaat. Hè, de vier P's zijn belangrijk in de marketingmix. Dan praten we over product. Je ziet grote verbeteringen in het design, in de vormgeving. Je ziet merken ontstaan. De plaats waar de producten verkocht worden... is niet langer meer het ranzige achteraf winkeltje, De seks op in de derde achterafwinkel... Uh, uh, de straat, noem maar op. Maar gewoon in de retail zijn ze te kopen bij de drogist. Natuurlijk ook heel veel via het internet. Uh, er zijn ook allerlei lingerieketens waarbij lingerie gekoppeld wordt aan dit soort artikelen. Uh, Uberhaupt is uh, een lingerie veel erotischer geworden. Denk aan Marlies Dekkers, denk aan Sef, denk aan Supertrash. Uh, de prijs van de producten is over het algemeen vrij hoog. Dat geeft dus ook aan dat het kwalitatieve producten zijn. Een, een, een, een, een Wii-vibe, dat is een, een, een soort dubbele vibrator... die zowel door de man als de vrouw gebruikt kan worden... die goedkoopste modelletje kost al 60 euro. Zo een hoop centjes. En uh, wat betreft promotie, er wordt ook steeds opener voor geadverteerd. Er zijn er zelfs promoties mee gedaan, Jij. Ik al even aan de actie van Viva uh, van een aantal jaar geleden met de vibrator. En in 2007 hadden we ook nog een inruilactie, ruil je vibrator in.nl. Dus al met al zie je dat het allemaal uh, ook uh, ja, normaler is geworden. Is er dan ook veel meer concurrentie gekomen op die markt? Uh, er is ook veel meer concurrentie gekomen, ja inderdaad. Uh, omdat het uh, ja, een goede business is gebleken. Oké, okay. Maar bevindt zich de grootste groeimarkt op dit moment in Amerika? Uh, nee, dat is toch uh, ja, waar de meeste mensen wonen. Dat is China. Uh, in China zijn er uh, op dit moment te veel mannen. Dat heeft te maken met de één-kind-politiek. Uh, waarbij met name jongens de voorkeur hadden boven meisjes. En meisjes worden ook, dus na een verhaal, maar als, vaak als feutus al geaborteerd. Jongens moeten geboren worden. Uh, dus er zijn veel te veel mannen. En dat groeit. In 2020 verwacht men 30 miljoen alleenstaande mannen. Tussen 20 en 45. Jaar in China. En die mannen die willen natuurlijk ook aan hun gerief komen. En ja, als ze dan geen echte vrouw kunnen hebben, dan kopen ze maar een sekspop. Het Chinese bedrijf Jumai Toys Factory produceert inmiddels al 10.000 van die rubberen sekspoppen per maand. Dus dat is ruim 120.000 per jaar. En voor een kleine 15 euro heb je er alleen. En uh, de Chinese overheid vindt het overigens prima. Want uh, dat betekent met de sekspop maak je geen kinderen. Dus uh, je kunt rustig in gang gaan. Ik wil je even dit nog voorleggen. Ja. Ons team of programmers and designers decided to go on a mission to create a nieu experience. Comeatic, a brand new sensation. Klinkt heel zo, Wat is dit? Dit is de Camomatic, Felix. De Camomatic, dat is de first wireless feel-real-erotic movie-system in the world. En het is bedacht, eh, ontwikkeld door een Nederlands bedrijf. En het, is, het idee is, je kunt een pornofilm nu niet alleen zien, maar ook echt voelen. Je installeert spe, eh, speciale software op je computer. Je installeert daarna allerlei seksspeeltjes eh, op je lichaam. Denk aan de tepelsimulator, de anale stimulator en de vibrator. Eh, je bekijkt je pornofilm en en via de dongel die in de USB-poort van je computer zit... kun je dan alles ook wireless voelen. Dus het is uh, niet alleen kijken, maar ook voelen. Overigens is het allemaal nog een plan... want het Nederlandse bedrijf heeft 45.000 dollar nodig... om het allemaal op te starten. We willen dat via crowdfunding binnenkrijgen... maar er is nog geen cent ingelegd. Charles Borremans, graag tot volgende week. Graag een ander onderwerp dan. Ja, oké. Ik vond het wel een mooi onderwerp, Felix. <laughs> dan de televisie vanavond. Wat is er nog op? De prijs voor het beste televisieinterview wordt vanavond uitgereikt door Sonja Barend zelf. De Sonja Barend Award, dat gebeurde in de wereld, draait door. Een paar genomineerden, Jon Pauw voor vijf jaar later met Bram Moskowitsch. Wilfried de Jong voor het gesprek met Johan Simons in Zomergasten. En Thijs van der Brink met Franka Treur in Adieu God. Ik ga het zien om half acht op Nederland 3. En later op de avond Stephen Fry met Out There. Daar heb ik vorige week het een en ander over verteld. Hartstikke leuk. Eerste aflevering van het tweeluik om tien uur op BBC 2. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen.